3 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Meegens. PvdA-leider Samson ziet in de troonrede een opdracht aan de politiek. Hij doelde op de passage dat er moet worden samengewerkt op weg naar herstel. Samson zei verder dat hij het op veel punten oneens is met de begroting. Uh, de koningin zei ook, deze troonrede wordt uitgesproken tussen verkiezing en formatie. En dat zal zijn invloed hebben. Welke invloed, dat weten we nog niet. Overigens viel Samson tijdens het voorlezen van de troonrede kort in slaap. Hij zei dat het hem speet en dat het niet aan de koningin lag. Het meesten hebben kunnen horen, zo voert hij eraan toe. PVV-leider Wilders vindt de troonrede een pro-Europees verhaal. Volgens hem is het een aparte situatie dat nu een begroting aan de Kamer wordt voorgelegd... waarvan het nog maar de vraag is of die ook zo door de Kamer komt. Er is nu een paars kabinet in de maak. De pijnlopen van paars zou ik zeggen, bijna zeggen, komen eraan. En die kunnen ook dit wat vandaag door de majesteit aan uh, het volk is gepresenteerd... Uh, kunnen ze weer op allemaal punten uh, veranderen. Dus het is heel raar, ik heb het nog nooit meegemaakt, dat we eigenlijk nu gewoon niet weten wat er voor volgend jaar gaat gebeuren en wat op papier is aangeleverd nu... dat ook dat weer over een paar weken totaal kan veranderen. SP-leider Roemer heeft weinig nieuws gehoord. Hij wil dat er nu snel besluiten worden genomen over bijvoorbeeld de langstudeerboete... de forense tax en de btw. Volgens hem hoeft niet te worden gewacht op het eind van de formatie. ChristenUnie-voorman Slop en D66-leider Pechtold zijn blij dat de troonrede aandacht besteedt... aan het vijfpartijenakkoord, waaraan ook zij hebben meegewerkt. Ze vinden dat er niet veel meer aan kan veranderen.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 Een boswachter van het Leenderbos in Brabant heeft vanochtend smeulende vaten gevonden met daarin waarschijnlijk ecstasyafval. afval. De boswachter vond 20 jerrycans en 5 kartonnen vaten op een openbare zandweg in het bos. Tenminste, één van de vaten lekte. Het is onduidelijk hoeveel chemisch afval er in de bodem terecht is gekomen. Was geprobeerd het afval in brand te steken. Het weer vanavond overwegend droog. Vannacht aan de kust weer buien. Ook morgen overdag veel buien met af en toe zon. En het wordt morgen een graad of 15. Dit is Radio 1. Leven de koningen. Prinsjesdag 2012. Leden van de Staten Generaal. Hier zijn Jurgen van den Berg en Lucella Carraso. Goedemiddag allemaal. Tot half vier speciale uitzending in verband met Prinsjesdag. En we zijn in afwachting van het moment van de minister van Financiën, Jan Kees de Jager, die met zijn koffertje. Intussen de Kamer is binnengelopen Peter Blok. Uh, je hem net niet, hè, geloof ik. Nee, nou het was een ware veldslag. Uh, iedereen wil dit moment natuurlijk meemaken. Het koffertje, het is natuurlijk ook wel een van de belangrijkste momenten. De opening uh, van het parlementaire jaar. En minister De Jager die kwam langs. Het is waarschijnlijk zijn laatste Prinsjesdag. Want het CDA heeft fors verloren natuurlijk bij de verkiezingen. En nu uh, staat De Jager daar met zijn koffertje in de Tweede Kamer. Veel fotografen, cameramannen er omheen. Wij kunnen geen vraag meer stellen. Dat uh, mag niet meer binnen. Maar uh, straks spreken we natuurlijk wel. En uh, we gaan eerst luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Dat is eigenlijk zijn troonrede, zijn State of the Union. En uh, vooral de financiële staat van Nederland. Dat gaan we zo meemaken. Minister De Jager loopt nu... ...naar Kamervoorzitter ja. Geddy Verbeet... ...die ook bijna stopt, bezig is aan haar laatste dagen hier als Kamervoorzitter. Ja, Peter, we hebben hier Charlotte Brandsen zitten... ...parlementaire historicus die alles weet van Prinsjesdag rond Prinsjesdag. Dat koffertje waar we nu naar zitten te kijken, is dat nou een heel oud exemplaar? Nou, dit koffertje dat komt uit 1964, uh, toen uh, minister Witteveen heeft, is daar toen mee uh, de Kamer ingekomen. gekomen. En het eerste koffertje was echt een kalslederen koffertje en dat dateert uit 1947. En dan was minister Liefting van Financiën de eerste die daarmee kwam. Dat was ook nog een koffertje van toen de tijd drie gulden 75. Oh. En nou ja, in dat koffertje zit dus inderdaad de Rijksbegroting en de miljoenennota. Die zitten bij elkaar, uh, aan elkaar gebonden, ook met een oranje lint. Die zitten er ook echt in. Die zitten er ook echt in, inderdaad. En uh, zometeen gaat uh, Jan Kees de Jager inderdaad in de Tweede Kamer uh, zijn uh, reden houden. En hij, hij biedt dat aan dat koffertje, maar daarna neemt hij het weer mee, of, uh... Daarna gaat het uh, op een gegeven moment weer inderdaad uh, achter de uh, slotte Grendel. Ik open de vergadering van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...van dinsdag 18 september 2012. Er zijn geen berichten van verhindering. Aan de orde is de aanbieding van de begroting voor het jaar 2013. Ik geef het woord aan de minister van Financiën. Mevrouw de voorzitter, het is deze maand precies vier jaar geleden dat in de Verenigde Staten de financiële wereld onderuit ging. De crisis die daarop volgde wil maar niet wijken. Er waren de afgelopen jaren wel periodes die rustiger leken. Dan kregen we hoop dat het voorbij was. Maar steeds stuurde, stuurde de gure financiële en economische tegenwind het water weer hoog tegen de dijken op.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 te laten terugkeren. Mevrouw de voorzitter, vorig jaar had ik op Prinsjesdag... over een nieuwe storm die vanuit Europa opstak. Het gat dat de vorige recessie in de overheidsfinanciën sloeg... was nog niet gedicht of de volgende tijdelijke neergang stond al voor de deur. En nog altijd is het zeer onrustig. Want de internationale economie en ons mondiale financiële stelsel... vertonen aan... Houdend. Grote onzekerheden. En de groeiverwachtingen voor de komende jaren zijn gematigd. Nederland heeft een open economie. Dat maakt ons land gevoelig voor ontwikkeling in de wereld. Opkomende economieën als China, Brazilië en India houden de stijgende lijn nog wel behoorlijk vast. Maar de Verenigde Staten loopt vertraging op. En dan Europa. Europa is en blijft belangrijk voor ons. Nederland is een toegangspoort tot Europa. Zelfs nu profiteren we van de export. Maar tegelijkertijd drukt de worsteling binnen de eurozone... als een zware last op onze schouders. De vergrijzing speelt ook een rol. Onze beroepsbevolking krimpt de komende jaren. We moeten daarom rekening houden met een langzamer economisch tempo... De inkomsten van de overheid gaan dan ook omlaag. En dat staat haaks op hoge en stijgende uitgaven. Want ons uitgavenpatroon is nog altijd gebaseerd op de groeicijfers die we rond het jaar 2000 hadden. Tel dat allemaal maar bij elkaar op. Minder inkomsten, te hoge uitgaven, grote risico's. De uitkomst daarvan kan alleen maar zijn dat veranderingen onontkoombaar zijn. Want niemand kan om de duur meer blijven uitgeven dan er binnenkomt. De kredietcrisis en de schuldencrisis hebben de economie en de overheidsfinanciën geraakt. Zoals aanhoudend hoogwater de dijken aantast. Reparatie en versterking daarvan verdragen geen uitstel. Om beter bestand te zijn tegen eventuele volgende schok in de economie. Moet het begrotingstekort omlaag en moet er worden hervormd. Want alleen daarmee kunnen we de veerkracht van Nederland vergroten. De afgelopen jaren is de overheid een aantal malen financieel bijgesprongen. Maar de overheid kan geen permanent vangnet zijn voor de hele economie. Onze economie moet juist op eigen kracht een opnieuw aanwakkerende wind kunnen weerstaan. Dat is een voorwaarde voor structureel gezonde overheidsfinanciën. Dan kunnen we ook in de toekomst zieken de zorg geven die ze nodig hebben. Dan kunnen jonge mensen op school en op de universiteit hun talenten blijven ontwikkelen. En dan houden we Nederland hoog als een van de beste plekken op de aardbol... om te wonen, om te werken en om te leven. Maar als gezegd, dat gaat niet vanzelf. Nadat Nederland in 2011 voor de tweede keer in recessie belandde was er deze lente een extra krachtsinspanning nodig. Na het mislukken van de katshuisbesweking... hebben VVD, CDA, D60, GroenLinks en ChristenUnie... een dijkdoorbraak helpen voorkomen. Gezonde overheidsfinanciën als onderdeel van een schokbestendige... en veerkrachtige economie... waren het uitgangspunt van het begrotingsakkoord. Dat akkoord is de basis van de miljoenennota 2013. We moderniseren de arbeidsmarkt... We verhogen de pensioenleeftijd. We hervormen de woningmarkt. Met dat extra pakket van ruim 12 miljard euro... brengen we het tekort terug tot 2,7 procent. Ruim onder de grens van 3 procent. Daarmee is al veel bereikt. Maar we zijn er nog niet. En zoals ik vorig jaar ook al benadrukte... we gaan het allemaal voelen. Mevrouw de voorzitter... Ik ben me er goed van bewust dat het nu niet aan mij is om in te vullen wat er de komende jaren precies gaat gebeuren. De bal ligt primair in de Kamer en bij het nieuw te vormen kabinet. Maar ik schet nog één keer de harde werkelijkheid. We brengen het tekort terug van 3,8% dit jaar naar 2,7% volgend jaar. Maar ook met de maatregelen uit het begrotingsakkoord geeft de overheid volgend jaar nog elke dag 46 miljoen euro meer uit dan er binnenkomt. Met andere woorden, onze dijken hebben het gehouden... maar de kustversterking is nog niet klaar. Het demissionaire kabinet heeft voor zijn opvolger... een analyse gemaakt van de kwetsbaarheden. De kwetsbaarheden in eigen land, maar ook in Europa. De overheidsfinanciën, de financiële sector... de huishoudens, het bedrijfsleven. De afgelopen tijd is er al veel gebeurd om Nederland schokbestendiger... En veerkrachtiger te maken. In deze miljoenennota staat ook welke er nog liggen voor een volgend kabinet. Want de storm is nog niet geluwd. En er moet nog veel werk worden verzet om ons land in alle opzichten hoog en droog te houden. Maar daar zijn we Nederlanders heel goed in. Mevrouw de voorzitter, ik heb nog één laatste punt. Dit is voor een minister van Financiën natuurlijk een uitgelezen moment om met iets nieuws te komen. Zo laat je zien dat je weet waar de moderne tijd om vraagt. Om slimme en goed doordachte oplossingen. Ik ga zo de miljoenennota 2013 en alle andere begrotingsstukken, en Prinsjesdagstukken... tevoorschijn halen om aan u te overhandigen. Dat is een van de mooiste tradities van het land. Een traditie welke we uiteraard in ere houden. Maar ik voeg er vandaag nog iets aan toe... In het beroemde, prachtige Prinsjesdag-koffertje... zit vandaag ook een Prinsjesdag-tablet. Uh, uh, laat de jager een tablet zien. Zodra u de uh, Rijksbegrotingstukken uh, in... Daar staan ook in. U krijgt ze eerst. Zet ik de digitale versie in één beweging online in de app... Prinsjesdag 2012. Dat schild is berekend, het past in de factchecker, zo'n 10.000 kilo aan drukwerk. En dat levert dus ook een besparing op en iedere beetje helpen. Mevrouw de voorzitter. De begroting voor 2013 is op een bijzondere manier tot stand gekomen. De basis ervan is immers eind april in dit huis gelegd. Het zijn dagen en nachten waar ik met een zeer positief gevoel aan terugdenk. Het proces was vlot, doelgericht en open. Hieruit sprak een gedeeld gevoel van urgentie. U en uw kamer maken zich nu op voor de wisseling van de wacht. Daarom wil ik de kamer... Bedanken voor de goede samenwerking van de afgelopen jaren. En u voor uw prettige voorzitterschap. En het doet me genoegen u nog eenmaal de begroting van het volgend jaar te kunnen aanbieden. En dat uh, gebeurt nu in de Tweede Kamer aan uh, de voorzitter Verbeet. Die dus uh, zal vertrekken, zij komt niet terug in de Kamer. Ivo Arnold, monetair econoom. Eerst even die tablet, die app. Zit u hem al te, te downloaden? Nee, ik heb geen wifi hier, dus helaas. Oh. <lacht> maar vindt u het een uh, goede besparing ja, erg van leuk. dit uh, ja. kabinet? Ja, ja. Ja, wat viel u op aan, aan zijn... Toespraak als u het vergelijkt met, uh, met de troonrede? Ja, hij spreekt erg in uh, externe factoren. Hè? Allemaal beeldspraken als een tegenwind, een storm. Alsof het ons allemaal overkomt. Hè? Maar een hoop van de euro-ellende komt toch... omdat we in de Europese Unie een gammele constructie hebben... met die Monetaire Unie. En die, dat moeten we zelf re repareren. En een hoop van het politieke gedoe tijdens het crisismanagement... eigenlijk vanaf mei 2010, dat wordt toch gemaakt door politici. Dat komt niet van buiten. En is, is, is zo'n verhaal goed voor het consumentenvertrouwen? Zat ik me af te vragen. Um, ja, ik, ik, ik denk dat, dat hij, uh, en deze Prinsjesdag überhaupt... dat dat vrij weinig aan het consumentenvertrouwen doet, hoor. Ik denk dat we daar echt concrete stappen voor nodig hebben. Zowel rond de eurocrisis als rond de woningmarkt en uh, de banengroei. Ja, en Joost Vullings, wat viel jou op aan zijn, uh, zijn ja, verhaal? Ja, ik vind het toon realistisch, dus somber. Ik had op een of andere manier, maar dat kan aan mij liggen... toch verwacht dat zowel de troonrede als uh, de toelichting op de miljoenennota... dat er iets meer een, een positief einde aan zou zitten. Dat dat, dat, dat wordt niet geschetst. Er wordt eigenlijk meer een beroep op gedaan. Dat is allemaal heel erg moeilijk. Maar wij zijn met z'n allen veerkrachtig genoeg. Dat zei namelijk Jan Kees de Jager ook, net als, als, de, als de koningin en de tronen. Om eruit te komen. Maar er wordt dan wel een beroep gedaan op je eigen veerkracht. Nou, de, de veerkracht van de Jager zat hem natuurlijk in de tekortreductie. Hè? Dat is zijn, zijn ding, zijn ja. stokpaardje. Uh, en ik denk dat je die veerkracht van, ja, ik, ik dat dat van de economie niet zo heel sterk bepaalt. En, en, en nog iets politieks gezien wat mij opviel. Ik zag een minister van Financiën die echt afscheid ja, dus stond dat te te nemen. ook nemen. Je had dit he? he? het idee van die man heeft nog de illusie nee. dat het CDA de formatie binnenkomt. Nee, of dat, dat hij uh, nee, minister uh, nog van minister van wordt, maar dan zonder partij in het kabinet. Ja, nee, dit klonk heel als als erg als geopperd. de laatste keer. Dit, uh, ja, ja. Op, ja, die laatste woorden, ja, die waren uh, ja. Ja. Charlotte Brands, parlementair historicus. Nou, in die zin was hij wel positief. Omdat hij zei van breng het begoningskort. Van 3,8 naar 2,7. Er is veel bereikt, hè, zei Jan Keesjager. Maar we zijn er nog niet. Inderdaad, dat is dan niet zo positief. Maar dat benadrukte hij ook wel. En verder was natuurlijk in lijn van de troonreden dat, uh, dat wel. Ja. Um, Zometeen voor het laatste rondje hier terug. Uh, toch maar even weer naar Valkenburg, want er wordt ook gewielrend daar al de hele week. Het is het WK-wielrennen. Tijdrit voor de vrouwen is daar uh, nu bezig. Um, Gio Lippens, Martina Sablikova, die verwacht je toch vooral in de winter? Ja, maar het is alweer bijna winter en uh, de schaatsers zijn alweer in training. Er is zelfs al een eerste veldrit gereden, gewonnen door Niels Albert in België natuurlijk. Dus uh, we kunnen ons langzaam gaan klaarmaken voor een lange en uh, koude winter hopelijk. En Martina Sablikova zet zojuist de snelste tijd tot nu toe neer. Want ze kan ook een aardig eindje fietsen, dat wisten we al. Maar ze rijdt hier toch wel echt wel heel hard in het rond. Want haar tijd is voorlopig eventjes 1 minuut en 39 seconden sneller. Dan de tweede tijd op de klokken door een Colombiaanse gereden... Serica Goluma-Ortiz. En dat zijn toch echt enorme verschillen in het begin van deze tijdrit. Natuurlijk, Zabilikova vroeg gestart. En natuurlijk niet bij de grote favorieten, die komen pas later vandaag in actie. Maar ze zet wel een tijd neer die wel een momentje hier op de klokken kan blijven staan... als beste tijd voorlopig. Dus de snelste tijd voor haar, voor de regerend Europees kampioen allround. Dat weten we allemaal. Ze is Olympisch kampioen op de drie kilometer... Olympisch kampioenen op de 5 kilometer en werd afgelopen jaren tweede of afgelopen winter moet je dan zeggen. Tweede op de wereldkampioenschappen allround. Maar ze laten in ieder geval zien dat ze nu al behoorlijk goed in vorm is, goed in conditie is. Zij begint dus lekker straks aan dat winterseizoen op de schaats. We kijken, we wachten op de eerste Nederlandse vrouwen die van start gaan. Dat gaat nog wel even duren. En dan komen al die grote favorieten komen aan de start. Niet alleen Anna van der Breggen, dus de Nederlandse en Ellen van Dijk. Maar we noemden net ook Judith Arndt wereldkampioenen van vorig jaar. Wat dachten we van Linda Willemsen, ook een van de favorieten. De nummer 2 van vorig jaar van het WK in Kopenhagen. En Emma Pouli. Die kleine Engelse, die voor die Nederlandse ploeg van Leontien van Moorsel rijdt AA Drink. En die uh, vorig jaar uh, ja, brons pakte in Kopenhagen. Zesde werd op de Olympische Spelen. Maar dit kan ze aan. Omdat die klimmetjes erin zitten. Omdat die lastige Kouberg er op het einde in zit. Zou zij wel eens kunnen gaan verrassen. Dat gebeurt allemaal na vieren. Voorlopig kijken we naar Martina Sablikova, Die mag in de hotseat gaan zitten als snelste tot nu toe. Mooie naam, hè? hotseat voor ons ja. schaatster. Nou. Ja. Dankjewel, Gio Lippens. Uh, terug in de hal van de Tweede Kamer. Straks de worstelpartij van Peter Blok die achter jan Kees de Jager aanholt. In de tussentijd geeft ons dat de gelegenheid om uh, te praten... over de begroting, over de jager, over het kabinet. Meneer Arnold, wat we zowel van hem hoorden als in de troonreden... van we moeten rekening houden met... ...minder groei dan, dan in het verleden. Die percentages hè, zat ook in de, in de mm -hmm. troon, die gaan we niet meer halen. Is, ja. is dat realistisch? Het wordt niet zomaar 3, 4 procent nee. meer hier? Dat, dat is waarschijnlijk. Je kunt nooit precies in de toekomst kijken natuurlijk. Hè. En, en paars in de jaren negentig die had te maken met groei van de wereldhandel van soms wel 10%. Dus het was een ontzettend gunstig economische omgeving... om als PvdA en VVD samen te werken. Dat zullen ze nu niet hebben. Dat is een stuk lastiger voor ze. En je moet je niet rijk rekenen met hoge groeipercentages. Tegelijkertijd is die groei toch wel belangrijk... om die schulden onder controle te krijgen. Dus ik denk wel dat je moet streven naar een groei van rond de 2%. In de troonrede werd ook de jeugdwerkloosheid genoemd. Kijk, voor mensen die een baan hebben is het prima om niet te hard te groeien. En dat inkomen hoeft dan niet zo vooruit. Maar voor jongeren die op de arbeidsmarkt komen... Die aan de slag moeten, moeten het hebben van groei. Dus je moet daar wel aan werken. Niet ja, genoeg dat nemen met uh, 1% groei. Dat is een van de problemen natuurlijk in, in de Zuid-Europese landen. De, de jeugdwerkloosheid daar. Ja, maar nou hier ook. De jeugdwerkloosheid is in de afgelopen jaren ook hier toegenomen. Het is nu geloof ik rond de 12%. Dat is nog steeds niet op het niveau van Spanje en Griekenland. Maar als je, als je die jeugd verliest, als die langdurig werkloos zijn... dan heb je, een, uh, heb je schade toegebracht eigenlijk aan de beroepsbevolking. En dat moeten we zien te vermijden. En, en hoe kan je dat vermijden? Wat, wat zou je daarvoor moeten doen? Wat zijn beproefde methodes uit het verleden? Nou, je, je kunt kijken naar andere landen hoe die het doen. Duitsland is een heel mooi voorbeeld met, met een uh, systeem waarin jongeren eigenlijk een stage doen bij bedrijven hè, en weer werkplekken, dat soort zaken. Daar heeft de VTP heeft daar ook wel plannen voor, geloof ik. Uh, en verder moet je toch uh, het ondernemingsklimaat in Nederland heel sterk houden, de concurrentiekracht die al hoog is, uh, blijven bevorderen. Dat die jonge mensen na hun opleiding uh, aan de slag moeten. Ja, uh, nog steeds in afwachting van, uh, van de minister van Financiën... die willen we natuurlijk ook nog wel even horen via Peter Blok. Die heeft allerlei uh, push-ups gedaan... om zich uh, tussen al die andere collega's uh, staande te houden. Maar er lopen nog weinig tekenen van leven daar uh, vandaan. Dat is ergens hier in de, in de wandelgangen. Uh, dus uh, Peter, als je ons hoort, uh, meld je zo gauw uh, Jan de Jager in de buurt is. Uh, Joost Vurdis, want we zitten ook bijna tegen het, het, het eind van deze speciale uitzending... Uh, Eigenlijk was het een... Uh, ik zag uh, de kop uh, in uh, een van de kranten uh, die, uh, die zei van... Uh, ja, even kijken. Uh, zinloze exercitie vandaag. Uh, is dat ook zo? Ja, maar kijk... Het... Op bijna iedere Prinsjesdag is de inhoud al bekend. Dus wat dat betreft is het niets nieuws. Ja, alleen nu niet via Frits Wester, maar Nee, gewoon... maar meest, de meestal wordt het al lang politiek gelekt. Zelfs voordat Frits Wester het had, wist, waren de hoofdlijnen altijd al lang bekend. En dat was gewoon gelekt door politieke bronnen. Dus wat dat betreft niets nieuws. En het is gewoon wel een begroting waar een hele hoop in gebeurt. Dus wat dat betreft, je kan niet zeggen dat, dat Beatrix een verhaal heeft voorgelezen waar niets in stond. Er zat voor een demissionair kabinet juist heel veel inhoud in... Uh, en uh, ja, de politieke conclusie die je wel kan trekken naar vandaag is dat er natuurlijk in de, de verkiezingscampagne een hoop partijen hebben gezegd wij willen wat veranderen aan dat akkoord. Dat lenteakkoord of hoe je het ook maar wilt noemen. Maar eigenlijk iedereen die we hier aan tafel hebben gehad trekt de conclusie ja. dat is, in de praktijk zal het heel moeilijk zijn. Peter Blok. Nog, nog weer even niet. Nee ben je hem weer kwijt? Nou hij staat vlakbij maar. Kom op Peter, zet hem op. Je kunt het. De minister van Financiën. Of moeten we nog even wachten? Ja, we kunnen een microfoon erbij gaan houden. Doe maar. En de samenwerking met de Kamer. Ik heb ook de financiële markten kunnen hervormen. Bank- en verzekeringswezen. En de schuldencrisis. Natuurlijk moet er ook nog veel gebeuren. Dat wel, en dat heb ik ook in mijn toespraak benadrukt. Dat er heel veel is gebeurd, maar er moet ook nog veel gebeuren. Uh, het, deze begroting is, is voor een groot deel al door de tweede, en die, althans de maatregelen daarvan... is al voor een groot deel geaccepteerd. Door de Tweede en Eerste Kamer. En als een uh, nieuw kabinet iets wil wijzigen, dan kan dat. En dan zullen ze dat, daar dekking natuurlijk voor moeten vinden. Maar het overgrote deel van deze begroting is of al er doorheen... of is oncontroversieel. Dus het gaat dan om een gedeelte wat aangepast wordt. Ja, okay. Dat was... Uh... Ja, hier is de minister van Financiën, jan Kees de Jager. De laatste Prinsjesdag. Ja, waarschijnlijk voor mij als minister van Financiën, althans, de laatste Prinsjesdag. Ja, de laatste Prinsjesdag. Het is weer vrij worstel hier, net als... Net als net, ja meneer De Jager, het tekort ver onder de 3%, 2,7%. Ja, 2,7%, dat is een kleine opsteken, want uh, het leek eerst nou, men, krap net 3 of net eronder te zijn. 2,7% is voor één jaar zo, is een enorme prestatie, een hele grote tekortreductie. De afgelopen paar jaar hebben we het tekort weten te halveren, maar we zijn er nog niet. Want volgend jaar geeft de overheid nog steeds te veel geld uit. Ja, Hoeveel? 45 miljoen, zei u hè? Ja, 46 miljoen euro per dag, volgend jaar nog steeds te veel. Dat is natuurlijk veel minder dan rond de 80 miljoen euro wat het was. Maar het is nog steeds te veel, dus er blijft nog uh, werk aan de winkel. En ook moeten wij dat gelag betalen. We gaan het flink voelen in de portemonnee. Nou, je moet natuurlijk zoveel mogelijk dat neer, die rekening neerleggen bij de overheid. Maar de overheid geeft heel veel geld aan burgers. Ja, dat helemaal goed. Deze ook meneer? Okay. Ja, even een handtekening Peter, tussendoor, Peter, is... maar we zijn nog steeds in de buurt. Ja, dus, het, is, het, is, we... het is goed wat mij betreft. Ja, ja jou ook nog. Nog een vraag, aan? want ik kan hem nog even voorleggen. We zijn nog in de buurt. Nee, we gaan hier sowieso afronden. Dus okay. uh, ik, want ik wil nou, ook nog even. Ik van... de groeten doen aan Lucella en <laughs> Jurgen. <laughs> uh, ik, doe, uh, ik ken ze niet, volgens mij, maar de groeten aan iedereen. Radio 1, en, uh, meneer de Jager. Uh, juist deze ja. inhoud van het koffertje. Is belangrijk voor toekomstige generaties. Dus we bieden hem maar volwassenen aan. Maar ik heb gisteren ook gezegd bij een groep kinderen... eigenlijk doen we het voor de kinderen, want dat is de toekomst. Hij denkt dat we ah, kinderen zijn. Ze kunnen nu uh, bijna nou, zwaaien. Ja, heb binnenkort weer oh, tijd om uh, naar radio 1 te luisteren. Meneer De Jager, Ivo Arnold, uh, we zien hem hier lopen. We kunnen even naar hem zwaaien. Ja. Okay. Dag meneer De Jager, wij zijn dat. Uh, dat doet er ook helemaal niet toe verder. Meneer Arnold, hoe gaat hij de geschiedenis in uh, als minister van Financiën? Gesteld dat hij niet terugkomt? Iemand die in het uh, Europese speelveld er heel hard tegenin is gegaan, denk ik. En veel bereikt heeft? Uh, ja, uh, ik, ik denk dat hij een hele harde onderhandelingspartner was in Europa. Ik denk qua toonzetting dat hij af en toe ook te veel het schuldboeteverhaal heeft uh, uh, op het voetlicht gebracht. Dus, uh, dat vind ik een beetje jammer. Maar u, maar u zei iemand die er tegenin is gegaan, is dat dan positief of, of uh, niet? Nou, de, kijk, Europa is natuurlijk een uh, continent waar je moet onderhandelen met andere landen. Hè? Dus ieder, ieder land gaat voor zijn eigen belang. Dus dat, dan moet je hard onderhandelen. Ik denk wel dat in de afgelopen jaren de toonzetting af en toe te negatief is geweest... richting landen als Spanje en uh, Portugal en Italië. Uh, en dat had ook anders gekund. Denk ik. En harder dan Zalm, want die was ook hard, hè, altijd in Europa. Ja, maar die is je toch maar toegelaten. Uh, en en maar goed, dat heeft ook te maken met de politieke constructie die daaronder lag natuurlijk. Ja. Ik bedoel, dat, dat moest hij vertalen, ook de jager? Ja, nee, dat, dat klopt, klopt. Wat dat betreft had hij ook een, een coalitie die, die dat uitstraalde. Um, ja. Maar goed, hij, hij was ook zelf iemand die dat in woorden op die manier uh, vertaalde. Het zijn allemaal zondaars daar in Zuid-Europa en uh, die moeten boeten. Ja. Ja. Charlotte Brand, nog even. Gaat, want hij, hij, ik heb het ook gehoord in, in zijn woorden dat het een beetje een afscheidstoespraak uh, was. Toch zijn er ook nog wel mensen die zeggen hij zou best terug kunnen komen in dat kabinet omdat hij gewoon een goede minister was. Hoe uniek zou dat zijn? Nou, het zou kunnen inderdaad. Kijk, het ziet er nu niet naar uit, zo zagen we net ook al de fractievoorzitters erover spreken. Het ziet er nu naar uit dat het toch VVD en PvdA in eerste instantie samen gaan proberen. Komt daar een derde of vierde partij bij? Nou, wellicht CDA, het zou kunnen, of D66, of allebei. Maar hij, nou, hij als minister in een PvdA-VVD-kabinet? Nou, dat uh, lijkt mij niet. Kijk, uh, als we kijken naar de parlementaire geschiedenis, kwam het wel voor bijvoorbeeld in het begin van de 20e eeuw... dat er nog veel partijloze ministers waren. Dat was heel gebruikelijk. Um, maar op een gegeven moment is dat politieke ambt ook veel meer uh, gepolitiseerd. En toen is dat niet meer uh, het gebruik geworden dat er mensen zonder een politieke uh, partij of uh, van een heel andere politieke kleur in, in het... Uh kabinet toetraden. Dus dat verwacht ik niet. Mocht het CDA wel gaan meeregeren, nou, dan is het mogelijk. Ja. Maar dan is de kans ook vrij klein, want financiën is van oudsher een zware post. En dat zullen de VVD en PvdA niet uh, toestaan. Nee. Joost, dat denk je ook niet, hè? Nee, kijk, en, en financiën is gek genoeg, ondanks dat je een strenge leermeester voor iedereen bent, voor het volk en voor de andere minister, ben je al heel erg populair. Dus zo'n post geven andere partijen niet snel niet weg. Graag ze nee. niet doen. Joost Vullings, dank van de NOS-redactie, de politieke redactie. Charlotte Brand, dank parlementair historicus voor de afgelopen ruim drie uur dat u bij ons was. En dat geldt ook voor monetair econoom uit Rotterdam, Ivo Arnold, dank. En wij gaan uh, Jurgen en ik afscheid nemen en um, een eindje verderop hier in Nieuwspoort... ...zitten onze collega's Ger Jochems en Tessel Blok. Goedemiddag. Hallo. Ja, gaan... Waar gaan jullie het over hebben? Nou, uh, je mag 25 keer raden, maar ik ga het je gewoon vertellen. Ik ga je die moeite besparen. We gaan nog eventjes praten over de miljoenennota. Oh. En wij hebben aan tafel Tom Plank. Hij is communicatieadviseur. Maar het grote publiek zal hem zeker nog kennen als presentator... van het legendarische programma, politieke programma. Dat vandaag in de roerige jaren 70. Ik zal het zelf nooit vergeten, want ik liep toen stage bij hem. Max van Wezel, politiek commentator Vrij Nederland, presentator Oog op Morgen en het onderzoeksprogramma Argos. Jacqueline Rijsdijk, zij is professioneel bestuurder en commissaris van een aantal raden van de commissarissen. En Hans de Geus, Geus sociaal-economisch redacteur RTL. En Niki van Tiel, en zij is voorzitter van de Jonge Democraten, uh, dat is de jonge organisatie van D66. Maar eerst het nieuws. Radio 1. Het NOS-journaal. het nieuws. Veranderingen zijn onontkoombaar, dat heeft minister De Jager gezegd... bij het aanbieden van de miljoenennota aan de Tweede Kamer. Volgens De Jager kan niemand op den duur meer blijven uitgeven dan er binnenkomt. De Jager zei dat de krediet- en schuldencrisis de economie zo hebben geraakt... dat reparatie geen uitstel verdraagt. Het begrotingstekort moet omlaag en er moet worden hervormd, voegde hij eraan toe. Door het vijfpartijenakkoord van dit voorjaar... wordt het tekort volgend jaar teruggebracht naar 2,7 procent... Met de maatregelen uit het akkoord zijn 12 miljard aan besparingen gemoeid. De jager zei dat we daar nog niet mee zijn en dat we het allemaal gaan voelen. PvdA-leider Samson ziet in de troonrede een opdracht aan de politiek. Hij doelde op de passage dat er moet worden samengewerkt op weg naar herstel in die troonrede. de Roemer heeft weinig nieuws gehoord. Hij wil dat er nu snel besluiten worden genomen over bijvoorbeeld de langstudeerboete, de forensetaks en de BTW. Een ander nieuws, de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten... wil dat advocaat Bram Moskowitsch een jaar wordt geschorst... en daarvan zou een half jaar voorwaardelijk moeten zijn. Volgens de Orde van Advocaten heeft Moskowitsch grote sommen... contant geld als betaling aangenomen. En in een voorstad van de Britse stad Manchester... zijn twee politieagenten doodgeschoten. Dat gebeurde bij een routinecontrole. Details van wat er is gebeurd ontbreken nog. Kort na het incident meldde een verdachte zich op een politiebureau in de buurt. Een man van 29 was dat en die werd al gezocht... voor de moord op een vader en een zoon zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan de B-verkeersinformatie. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat tussen knoopboekerens Heide en Borren... drie kilometer file. Daar stond de vrachtwagen stil, maar de weg is nu weer vrij. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochems. Luisteraars van Radio 1, welkom bij Villa VPRO... wegens deze bijzondere Prinsjesdag vanuit Perscentrum Nieuwsboord in Den Haag. Zojuist is hiernaast in de Tweede Kamer... de miljoenennota aangeboden door minister Jan Kees de Jager. Wij gaan het komende uur praten over wat ons allemaal te wachten staat... het komende jaar, of eigenlijk over de vraag... Of we dat vandaag wel al kunnen weten, want straks een nieuw kabinet met weer eigen plannen. Met aan tafel Tom Planken, als communicatieadviseur. En de meeste mensen zullen hem zeker kennen als presentator van het toch wel, mag je dat zo noemen, legendarische politieke programma Den vandaag, die roer in jaren 70. Ik liep zelfs in die tijd stage bij hem. Mijn eerste dag was de aanbieding van het rapport en dat ging over Ton Lockit Affaire. Max van Wezel, politiek commentator bij Vrij Nederland, presentator Oog op Morgen en presentator van het onderzoeksprogramma Argos. Jacqueline Rijsdijk, professioneel bestuurder en lid van een aantal raden van de commissie. Hans de Geus, sociaal-economisch redacteur RTL. En Nicky van Tiel, voorzitter van de Jonge Democraten. En dat is de jongere organisatie van D66. En als u wilt reageren op alles wat u het komende uur bij ons woord dat dan vooral via onze site vilavpro.nl. .no. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Nou, we hebben de inhoud van de noten gehoord. Althans niet helemaal, want dan zijn ze over drie dagen nog aan het voorlezen natuurlijk. Het gaat erom, uh, uh, wat pakken we eruit? Wat viel de mensen op? Hans de Geus als eerste van RTL. Nou, wat opviel is dat we natuurlijk alles al wisten, want het is gewoon het lenteakkoord wat, uh, wat hier gepresenteerd is. Van de vijf is. partijen? Ja, precies. Van de vijf partijen die overigens toch geen minderheid hebben. Ze hebben 75 zetels, bleek na de laatste herschikking. Ja. Alleen dat maakt helemaal niet uit, want ze gaan waarschijnlijk allemaal tegen heel veel dingen stemmen als ze opnieuw ter tafel ik zouden komen. Even, even, even kort één, ja. één kernachtig dingetje. Nou, maar de jager opviel. vond ik, ik vond het. Dit is misschien toch wel zijn laatste optreden. Ik vond het toch wel trots. Hier op lijken. En dat is een beetje, een beetje treurig misschien, want hij komt waarschijnlijk niet meer terug. Hm. Max? Wat jou opviel mag uit miljoenen nota of troonrede? Het meest opvalt, behalve die iPad van uh, Jan Kees de Jager. Dat, dat viel natuurlijk het meest op. Maar uh, Ik denk de oproep van de koningin om het polderoverleg te herstellen. Dat heb ik eigenlijk nog nooit in een uh, troonrede gehoord. Dat het niet Daar gaat de koningin ook misschien niet over. Maar uh, even later was op de televisie ook duidelijk waarom ze dat zei... want toen weigerde Ton Heerts van de FNV samen met Bernard Wientjes... van de werkgevers in beeld te verschijnen. Kijk, dus dat dit is had zij al mis. aanzien komen. Dat heeft de koningin helemaal zien aankomen hoe ernstig het is. Ja, Jacqueline Rijsdijk, uh, je kunt zeggen... het ging met name over lastenverzwaring en over bezuinigingen... Uh, maar heb jij nou iets gehoord over hoe we nou meer gaan verdienen in Nederland? Ja, dat heb ik, dat heb ik zeker wel gehoord. Aandacht voor industrie, aandacht voor goed onderwijs. Um, uh, dat, dus dat heb ik koningin zeker horen zeggen. Ja. En dat investeren. Was, wat jou ook uh, opviel? Dat ik vond, vond, ik vond uiteraard aandacht voor bezuinigingen. Maar ik vond ook een, uh, een perspectief naar de toekomst. En daar, daar, daar werd al op voorgesorteerd. Dat kon ik heel goed horen. Ja. Ja. Niki uh, van Thiel. Van de jonge democraten, jong D66. Je zat in de trein, heb je iets meegekregen? Nou ja, ik zag op Twitter dat uh, Samson in slaap was gevallen. Dus toen dacht ik, volgens mij heb ik niet zoveel gemist uh, deze troonreden. En aangezien het over het lenteakkoord ging en ik dat ding ondertussen kan dromen. Ik, uh, ik kijk wel eventjes uh, de samenvattingen van de okay. En okay. Tom Planken, een kernachtig dingetje wat jou opviel? Ach, dat ongeveer driekwart van de woorden die nu zijn uitgesproken... zullen vervliegen in het heigerige klimaat in Den Haag. Kijk. Straks, na vieren, praten we heel uitgebreid verder over cijfertjes en de gevolgen daarvan. Maar nu eerst even de vraag in welk Nederland Prinsjesdag zich vandaag eigenlijk afspeelt. De kiezer heeft natuurlijk gesproken, maar wat heeft die nou eigenlijk gezegd? Tom Planken. Nou kijk, als de VVD in dit tempo doorgaat, en dat is samenwerking te zoeken met een partij die een week geleden nog een gevaar voor Nederland was, dan hebben we vanavond nog een kabinet. Maar mag ik er dan wel op wijzen dat we met zo'n kabinet... eigenlijk het kind met het badwater weggooien? En wel de gezonde werking van onze democratie. Want als die kiezer nou één ding niet heeft gezegd... dan is het dat het een kabinet met VVD en Partij van de Arbeid samen moet worden. 41 plus 38 zetels die waren niet expliciet voor deze nieuwe combinatie. Nou, tel de SP en tel GroenLinks daar ook maar bij op... En je komt aan de kiezers van bijna 100 van de 150 kamerzetels... die zich niet voor een coalitie van VVD met Partij van de Arbeid hebben uitgesproken. Dus hoe democratisch zijn we nou eigenlijk in dit land? Een kwart, dus miljoenen kiezers, bleven sowieso thuis. Geen vertrouwen in de politiek of niet gemotiveerd om te gaan. Waaronder heel veel jongeren. Nog eens 30 procent, bijna een derde dus, van de kiezers... wist het echt niet en die bleven tot de laatste dagen zweven. Gewoon onzeker wat ze moesten doen. En 17 procent van alle kiezers stemden bovendien dan maar strategisch. Dus tegen die ander. Want ze moesten juist niets hebben van Rutte of Samson. Volgens Maurice de Hond scheelde dat bij elkaar 19 zetels. Dus hadden die kiezers niet tegen die ander gestemd... dan hadden de Partij van de Arbeid en de VVD niet eens een meerderheid gehad. Dat zijn dus bij elkaar ontzaglijke aantallen kiezers die eigenlijk iets anders wilden. Dus democratisch gezien is wat er nu gaat gebeuren gewoon pervers. Dus ik zou zeggen, politieke partijen, ga nou de komende jaren werken aan extreme duidelijkheid in de politiek. Ga nou in elk geval voor de volgende verkiezingen mogelijke regeringscoalities in elkaar zetten. Liefst één zo'n coalitieakkoord rond de VVD en eentje rond de Partij van de Arbeid. De natuurlijke tegenpolen zodat we bij de volgende verkiezingen tenminste de keuze hebben... tussen twee typen regeringscoalities. Met de kandidaat-ministers erbij natuurlijk. Want dan zien we tenminste wie ons nou gaat regeren. Nou, dat zal natuurlijk nu even niet meevallen... want alles wijst de andere kant op. Maar hoe komen we dan naar die ideale situatie... van twee verschillende coalities waaruit we mogen kiezen? Ik denk door het nu te bouwen kabinet van VVD en Partij van de Arbeid... maar één en dan wel een beperkte hoofdtaak te geven, namelijk... Alles zetten op nieuwe, gezonde, economische groei. Dit zou het groeikabinet van een werkgeverspartij... en een werknemerspartij moeten worden. Die het wat het aanjagen van de economie... en slimme bezuinigingen en aanverwante issues betreft... heel goed met elkaar zouden moeten kunnen vinden. Maar maak dan van de hele rest aan beleidsonderwerpen... gewoon zogenoemde vrije kwesties. Niks uitruilen tussen de twee grote partijen. Geen waterige compromissen partijen in de Kamer mogen zelf initiatiefvoorstellen doen... en dan behoudt tenminste elke partij nog een beetje geloofwaardigheid. Het kabinet bewaakt natuurlijk het totale financiële plaatje... en als dat kabinet natuurlijk zelf ook met beleidsregesties wil komen... dan doen ze dat maar. Maar het moet niet opgewonden raken... als de Tweede Kamer er eens anders over wenst te besluiten... wisselende meerderheden beslissen dan. En partijen gaan intussen geleidelijk bouwen aan die coalities. Want als we niet voor een grotere duidelijkheid gaan zorgen dan blijven miljoenen kiezers afhankelijk van zoiets absurds... als het nieuwste make-over van één van de lijsttrekkers... en de grove misleiding in de verkiezingsdebatten. Kortom, zijn we nou een democratisch land of niet? Laten we het daar eens over gaan hebben. Zo. Zijn we een democratisch Dank land, je wel ja of plan. nee? Volgens Ton heeft de kiezer zich totaal niet uitgesproken... voor VVD en PvdA samen, maar voor de een of de ander. Maar dat samengaan van die twee dat is langzamerhand in een paar dagen uitgegroeid tot de in marmer gehouden waarheid. Eens? Nou ja, wat Ton Planken constateert is waar. Alleen het is ook een beetje van alle tijden in Nederland. Je had in 2006 een enorm felle verkiezingscampagne tussen Jan-Peter Balkenende en Wouter Bos. Die allebei zeiden stem op mij om de ander tegen te houden. En vervolgens uh, vormden ze samen het kabinet Balken en de Bos. Langer geleden, Ton zal zich dat herinneren... heb je enorm gepolariseerde verkiezingscampagnes... tussen Joop den Uilen en Dries van Acht gehad. En wat kreeg je een keer? Een kabinet van Acht en een Dus het zit een beetje vast in ons, uh, in ons stelsel. En dat verander je ook niet zo makkelijk. Het voorstel wat Ton aan het eind deed... van laten de partijen dan voor de verkiezingen een coalitievoorkeur mm -hmm. uitspreken. Ik geloof dat Ed van Tijn dat voorstel in... 1967 of zo gedaan heeft. En nu zijn we 50 jaar verder. Nou, je kan ja. nu vaak genoeg zeggen... Jacqueline, een ander mm -hmm. puntje uit... uit uh, je mag ook hierop reageren, hoor. Ja. Maar wat ik in elk geval ook uh, mee wilde geven... uit uh, de column van Tom Planken... Zou het zinvol zijn om daaraan te gaan werken... en ondertussen een kabinet van VVD en Partij van de Arbeid... eigenlijk maar één echte hoofdtaak te geven? Zorg voor economische groei en al die andere dingen. Uh, wacht je maar tot er wat uit het parlement komt... of kom zelf ergens mee en zie maar wat de Kamer ermee doet. Nou, voor een stukje vind ik dat, vind dat eerlijk best een leuk idee... Uh, ik denk dat het een, een akkoord op hoofdlijnen zou moeten worden. En ik, Toen jij zei: een, een club van werkgevers en werknemers samen. In mijn beleving is het dat ook. En ze hebben het gelukkig meer dan 75 zetels. Dus laten ze maar gaan werken aan die, aan die combinatie wat jij zegt: van groei en bezuinigen, van slim bezuinigen. Volgens mij gaan ze dat ook doen. En dat worden dus geen waterige compromissen, maar verstandige keuzes op, op de drie belangrijkste terreinen die we moeten, hè, die we moeten aanpakken. En dan moet je kijken hoe het gaat lopen. En dan niet elke keer weer 2 miljoen proberen te, te bezuinigen op, op kleine flutdingen, Maar een lange termijn, consistent beleid. Voortzetting eigenlijk wat we nu hebben met een kleine, met een kleine buiging naar links. Ja. Moet je kijken hoe goed dat er gaat met Nederland. Nicky van Til van de jonge democraten. Ja, op zich vind ik het ook wel een, een leuk voorstel. Maar het punt is volgens mij wat u zei van laat ze maar op hoofdlijnen. Dus alleen op groei, eh, economische groei en dan de rest in de Kamer. Ja, volgens mij is het hele punt wat, de, wat deze twee partijen uit elkaar drijft. Is nou juist hoe ga je om met deze crisis en hoe kunnen we die groei nu per se aanwakkeren. Volgens mij zijn ze bijvoorbeeld op gebieden van onderwijs, zijn ze het veel sneller met elkaar eens... dan op het gebied van hoe deze staatsfinanciën weer op orde moeten komen. Tom Planken. Ja, maar natuurlijk. Maar een groot deel van dat onderwijs is natuurlijk functioneel aan het aanjagen van groei. Er moeten werknemers komen die voldoende kwalificaties hebben, et cetera, et cetera, et cetera. Dus dat, dat gedeelte daarvan, dat hoort bij dit, dit groeifenomeen. Hans de Geus, uh, uh, uh, dat werkgevers, werknemers, kabinet, achtig iets. Spreekt jou dat aan? Ja, wel, op zich wel. Ik denk, en ik ben het met iedereen eens, dat groei enorm belangrijk is... omdat de risico's, die met name in die private zijn... want iedereen heeft het over de overheid schuld... maar de private sector zitten ook enorme schulden. Als wij niet de groei weten te vast te houden... dan krijgen we daar toch een groot debakel. Dus dat is een groot risico. Dus daar moet inderdaad een nadruk op liggen. Ik vrees alleen dat, eh, als ik zie de bezuinigingsplannen... dat het gewoon heel erg moeilijk wordt. En dat vind ik een beetje het kromme aan eh, wat er nu voor ligt. Wordt enerzijds keihard bezuinigd, dus gekozen toch... Ja, hoe je het of verkeerd voor krimp. In een recessie bezuinigen leidt tot extra krimp. Maar er is geen plan hoe we dan omgaan met bijvoorbeeld die hele hoge schulden. Daar is eigenlijk geen één partij die daar wat over heeft. Dus daar zouden ze wat moeten doen. Ja, schulden ik, herstructureren. Dus. Ik vrees ook dan een maar beetje met, op het moment dat we dit, dit plan zouden doorvoeren... bijvoorbeeld met de zorg. Want welke partij wil zijn vingers branden aan bezuiniging in de zorg? Wat daadwerkelijk wel moet gebeuren. Maar op het moment dat je dus op hoofdlijnen gaat afsluiten... en op groei gaat zitten... dan zullen dus andere partijen die niet in de regering zitten... wel tot een compromis moeten komen over bezuiniging in de zorg. En ik denk dat dat wel eens heel erg lastig zou kunnen zitten We zitten nu al heel erg... Dat dat mag hoor, als dat nou eenmaal maar ik wilde nog heel even terug om te praten over, over daadwerkelijk wat er gaat gebeuren. Maar de vraag was nu juist, weten we wel wat er gaat gebeuren? Omdat we zo'n bezopen politieke situatie hebben. Gert, schets ja. nog even. Ja, de warboel. Hoe moeten we die begroting dus zien? Er ligt een akkoord van vijf partijen. Daar is dit, deze begroting op gebaseerd. Maar de meeste van die vijf partijen hebben afstand genomen van dat akkoord. Bovendien hebben ze geen meerderheid meer. Nou ja, 75. Maar dat is natuurlijk heel erg fragiel. En diezelfde 75 die hebben gezegd op een aantal punten, we nemen afstand. Dus die die meerderheid is er eigenlijk helemaal niet. Dan krijgen we nog de algemene, de algemene beschouwingen niet. Die gaan niet door, hebben we net begrepen. Maar wel financiële beschouwingen. Daar kan dan van alles aan de begroting gesleuteld worden. En dan is die coalitie nog in de maak die weer iets anders kan willen. Hoe moeten we dit nou plaatsen, Tom? Nee, maar je moet, je moet natuurlijk wel het onderliggende fenomeen moet je wel in de gaten houden. Er is een Koendersakkoord en er is een keiharde afspraak over de hoeveelheid bezuinigingen. En iedereen die daarin gaat rommelen, die heeft de verplichting om te zorgen dat er aanvullende bezuinigingen elders gevonden worden. Dus dat is een ijzeren raam en dat ligt er toch omheen. Het enige wat we dus zeker weten is dat onder die 3% dat staat. wordt wie er gaat, daar moeten we, dat staat er. Dat is het enige ja. wat we echt zeker weten. Ja, zeker. Ja. Ja, bijna alles is ook al omgezet in wet. Hè. Daar kan je natuurlijk weer vanaf. Maar bijvoorbeeld voor de btw-verhoging moet je dat voor 1 oktober doen. Dus dat gaat praktisch ook helemaal niet lukken. Max? Samson ja. was net op... Uh, Samson. Samson ja. He, de, ja, die is heel belangrijk. Lijsttrekker van uh, PvdA. Uh, ja. ja. We gaan toch nog even noemen wat hij is. Dat hoeft straks niet oh, meer, ja. maar nu nog wel. Die, de, die, ik, Samson. die was net op de televisie met de mededeling dat hij zich neerlegt bij... Die btw verhoging daar heeft uh, de PVDA enorm uh, zijn ze daar tegen tekeer gegaan ook de afgelopen week in radiospotjes uh, heeft hij ook iets gezegd over de, de compensatie die er dan er wel bij vroeg voor... Uh, ja, hij zei iets over uh, dan compensatie voor de laag, ja, ja. uh, laag betaalde gezinnen zo. Maar uh, hij zei wel van uh, alle ondernemers hebben nu de prijskaartjes veranderd... en je kunt niet van ze vragen en... dat weer terug te veranderen. Dus hij legt zich wel bij... Ik denk alleen die tax, die gaat er waarschijnlijk aan. Maar dat is natuurlijk kul. Je kan echt prima vragen om je prijskaartjes weer te veranderen. Dat is echt het probleem niet. Maar het probleem is dat Samson heel erg goed weet... op het moment dat hij met de VVD gaat regeren... dat als je de BTW wil, wil verlagen met 4 miljard ergens anders vandaan moet komen, dat hij dat niet kan. Ja, want dat en is dit al... is dus het hele probleem waar de kiezer mee zit. Samson belooft het één. En hij zit niet eens in de regering. En hij geeft al toe dat hij het niet kan waarmaken. Ja. Ook... Hij lijkt wilders wel. Het is ook niet iets, denk ik, wat PV... Huis, de PVV, de Partij van de Arbeid en de VVD... in de Kamer nu willen gaan uitvechten. Dit willen ze natuurlijk in het nieuwe regeerakkoord hebben. Dus dit gaat gewoon zo in de Kamer zo door. En ook mm -hmm. die... Uh, hè, want we hebben het al gezien, zelfs die langstudeerdersboete... waar eigenlijk iedereen tegen was, gaat gewoon door. Omdat, omdat een er geen andere dekking komen. Ja. Much you do about nothing. Dat vind ik ja. dus echt een beetje worden. De grote lijnen gaan gewoon door. Dat, dat verandert heel weinig aan. Iedereen weet dat het ergens anders vandaan moet komen. Dat moet je, van ja. Het wordt vaak anders voorgesteld. Ook in de kranten van het Koendersakkoord kan van tafel. Dat gaat nee. gewoon door. Nee, maar daarom zitten wij toch als uh, zeven verstandige ja, mensen. Is dat is dat is scorebordjournalistiek van de ja. parlementaire verslaggevers. Ja. Die zien dat er eentje begint te morren aan een steentje... en die roepen dan het hele akkoord is weg. Bij deze rechtgezet. gezet. Maar, Max, wat ik... is nou het grote uitruilen begonnen? Met deze opmerking ja. van Samson, uh, ja, de btw verhoging pikkelij. Maar mag ik nog even over dat zinnetje over die polder? Ja? Want uh, je krijgt nu de rare situatie dat er een soort van middenkabinet komt... Van VVD en PvdA, dus het kabinet van werkgevers en werknemers... terwijl daaronder helemaal niks is. Wel nog werkgevers, hoor. Alleen werkgevers, maar uh, de FNV zegt van zichzelf... we liggen op onze gat, we komen nergens meer... dat kunnen we, helemaal, dat kunnen we helemaal niet meer betalen om naar Den Haag te gaan voor overleg. Uh, de, dus je krijgt, krijgt heel... Uh, ja, ik vind dat een rare situatie. Je had eerst dat rechtse kabinet. Nu krijg je een kabinet dat zegt van... we gaan allemaal met z'n allen de schouders eronder zetten. Maar als werkgevers en werknemers dat ondertussen niet doen... kom je niet zo ver als politiek. Tom Planken? Ja, maar mag ik er toch op wijzen, zonder de werkgevers te willen romantiseren... dat zij er toch heel veel belang bij hebben dat er behoorlijk stevige vertegenwoordigers van de vakbewegingen zijn. En ook al zouden die dan nu ledenverlies hebben, en weet ik wat allemaal nog meer... ze nemen ze toch serieus en ze moeten ze ook serieus nemen... onverschillig of ze nou op het Malieveld staan te zwaaien of niet. Mm -hmm. ja. Maar wat, ja, wat betekent dat? Max, een vraag jou. Wat betekent dat bijvoorbeeld voor de woon-werkbelasting? Daar zijn werkgevers en werknemers allebei tegen. Uh, toch staat het nu erin. Hetzelfde geldt voor de versnelde AOW-verhoging. Wat betekent dat als zij allebei tegen zijn. en daar nu geen outlet, geen stem voor kunnen maken? Nou, dat betekent waarschijnlijk dat de politiek gewoon uh, zijn zin doordrijft. Alleen, Is dat erg? Ja, maar het zal. Nee, maar het zal niet leiden tot een voor. land waar de rijen zich weer sluiten... en dat terug gaat naar het midden. Er moet ook iets sociologisch onder zitten. Maar dat zit er nu niet. Ja, ik ben het de de niet helemaal met u eens dat de politiek gewoon de zin doordrijft. Want als dat het geval zou zijn, zou ik er ook tegen zijn. Ik denk dat we gewoon draagvlak nodig hebben van zowel werkgevers als werknemers. Maar het punt is ook dat een heleboel vakbonden zelden met een alternatief komen. Dus ze zijn overal tegen, maar ik hoor ze zelden. Zo van, ja. nou, we, <laughs> we zien wel dat er een enorme, enorme schuld is. We zien, willen ook graag dat onze kinderen die schuld niet op zich nemen. En hier is een alternatief. Nee, dat hoor ik ze ook niet. En het is natuurlijk heel makkelijk om tegen de BTW-voogd te zijn. tegen de forensentaks, tegen dit, tegen dat. Maar het zal ergens vandaan moeten komen. Nee, maar naar goed Hollandse gewoonte komt er nu toch een, een soort soepele oplossing. Uh, voor die forensentaks. Wordt, dat wordt een beetje uitgesteld en er wordt een beetje bijgeplemd. En werkgevers roepen wat en doen wat. Dus dat gaat heus zo vaak niet lopen. Maar dat is inderdaad het enige punt waar ze met elkaar. PVD en PvdA samen niet eens over zijn. Dus dat zal, dat, zal er inderdaad wel, uh, dat zal er inderdaad wel aangaan. Maar dat we onder die 3% blijven, dat lijkt me wel volstrekt helder. Maar dat betekent alleen, Max, dat ze 1,3 miljard moeten vinden... want dat levert die forense tax op. Uh, zeg jij, uh, als, de politieke, als de politieke wil er maar is, wordt dat geld wel gevonden? Nou ja, er zijn een paar dingen waar VVD en PvdA, althans in de campagne, het wel over eens was. Dat is bijvoorbeeld studieleningen invoeren in plaats van studiebeurzen. Mm -hmm. En dat zou in één klap, daar was het CDA tegen, de ChristenUnie en zo, maar die twee partijen zijn het daar over eens. En dat levert in één klap miljarden op, dus maar, dat zou je kunnen doen. Ja, dat is in principe... Nicky van Driet, In principe klopt dat? Uh, van Driet, dat? zeg ik. Driet. Ah, sorry. <laughs> Maar in principe klopt, dat is een sociaal 1 levert ongeveer een miljard op. Maar het idee is wel altijd geweest van deze twee partijen... om dat terug te investeren in het onderwijs. En niet als een harde bezuinigingsmaatregel uh, te introduceren. Ja, is niet voor de automobilisten bedoeld. Nee, even. precies. Dus nee. Toch gaat dat gebeuren, denk ik. Ja. Nou, ik mag hopen van niet. Want het zit nu in het onderwijspotje, de, een, de, de studiefinanciering. Dus op het moment dat we het daar vandaan gaan halen... dan is het gewoon een, een kaalslag op onderwijs. Ze waren nou, ook allebei, herinner ik me. Ze investeren in onderwijs. Ze wilden de een, een HBG. Bachelor, ik dus dat, dat, uh, dat kunnen ze niet daaruit uh, gaan trekken. Uh, uh, Nikki uh, van Tiel, is uh, de rol van D66 nu eigenlijk uitgespeeld? Dat Koenensakkoord wordt het D66-droomakkoord uh, uh, genoemd. Of ze nou een beetje leuk mee mogen doen, zo meteen in de treffenzaal of in de oppositie zitten, ze kunnen feitelijk gewoon een jaar lang achterover gaan leunen, want alles wat ze wilden gaat gebeuren. Nou, ik denk dat is dus niet helemaal waar, natuurlijk. Ik denk dat wij. Uh, maar wel voor een heel groot deel, dus? Uh, nou, nee, maar ik, ik, ik ben het uh, eens dat er met, op het Koenensakkoord uh, een, een een groot stempel van D66 zat in ieder geval dat wij echt wel tevreden waren over het akkoord. Maar er zijn natuurlijk een aantal zaken, zoals de hypotheekrenteaftrek, waar wij echt wel stukken verder willen gaan. Maar dit het was een leuke eerste stap. En het mag eigenlijk niet de enige stap zijn. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de arbeidsmarkt. Er zijn wat grote kaders geschetst over uh, hoe die hervorming eruit moet komen zien. Maar de concrete invulling daarvan uh, staat bijvoorbeeld nog niet. En hetzelfde geldt voor de pensioenen. Uh, het pensioenakkoord is zo goed als van tafel. Ja, er moet ook weer iets worden. Uh, uh, dus wat gaat d 66 dan doen? Nou, u bedoelt ze over dat we in de oppositie willen of in de in de regering? Ja, omdat nou, ze nog een rol hebben. Precies. Nou ja, ik denk dus wel. Op het moment, het ligt eraan. Kijk... Heel veel mensen zeggen als PvdA en VVD een akkoord sluiten, kom je bij d 60 terecht. Nou, ik moet dat nog maar zien. Het zou ook zomaar eens een uitrol kunnen zijn van oké, okay, dan doen we niks hierop, doen we niks daarop. En dan gaan we alleen maar een beetje hier lopen schaven. Op het moment dat dat het geval is, dan heb je als d 60 een sterke positie in de oppositie. Maar je kan dus ook zeggen als d 60: van nou, dan proberen we mee te regeren om ervoor te zorgen dat het akkoord een akkoord is waar, wat wel gaat ervoor. Mee maar is het niet zo dat D66 sociaal-economisch, en ik heb het D66 ook wel eens horen zeggen, sociaal-economisch altijd bij de VVD uitkomen, dus ook in dit uh, geval. Nou, ik denk een heleboel gevallen eigenlijk niet sociaal-economisch. Het ligt eraan, wat je een beetje om, met bijvoorbeeld sociale zekerheid zitten wij absoluut niet op één lijn met de VVD. Nee. Nee, we hervormen op arbeidsmarkt wel. Ja, op arbeidsmarkt wel. Maar ik denk ook wel op het moment dat wij gaan hervormen voor de, op de arbeidsmarkt, dat we wel iets meer, um, uh, iets meer doen voor de, voor de mensen die daadwerkelijk nodig hebben, zoals de ouderen op de arbeidsmarkt, maar bijvoorbeeld ook nu de jeugdwerkeloosheid. Daar hebben wij wel meer oog voor dan de VVD. Er is een aantal oh, terreinen. Eerst een aantal terreinen ook waar de VVD behoorlijk hervorming juist tegen. Houd, hoor. Uh, juist ook op dat economische terrein waar D66 veel verder gaat. En dan moet je inderdaad hopen dat deze twee partijen als die het samen gaan doen dat ze het niet op een akkoordje gooien dat ze, dat ze het bij Kunduz laten, want dat is inderdaad maar een eerste stap en dat is niet genoeg om uh, ja. Nederland uh, verder vooruit te helpen Tom, dat we gaan twee, het uh, uh, tweede half uur gaan we nog even verder op wat uh, concrete uh, onderwerpen in die begroting, maar dan toch nog eventjes afronden voor dit uh, half uur we krijgen misschien nog wielrennen zometeen uh, nog even afronden, hoe zeker is het nou dat het echt doorgaat met deze twee partijen want ik, voel, ik, ik wierp op dat net als vraag op, maar we zitten er nu over te praten, alsof het inderdaad echt een werkelijkheid is. De journalistiek neemt het al over. Nee, maar het is natuurlijk absoluut niet zeker. Er zijn kabinetten geweest die al op het Bordest stonden... en toen ook nog weer ruzie kregen. Dus, nee. Echt waar? Ja, dat is gebeurd. Dat is en en is gebeurd. vertel. Ja. Weet je welke. Oh nee, ik vroeg al, dat, nee, ik dat het weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar, maar, maar het is gebeurd. Ze hadden al ruzie voordat ze. Ze stonden ze op. Toen hadden ze ruzie. Ja, nee, ja, dat nou, kabinet vond de Ja, precies. Ja, dat oh, waren ja? Over, voordat ja. ze hun regeringsverklaring moesten ja. afleggen. Ja. Ja. Toen werd de premier ook ziek van zijn eigen kabinet. Ja. Ja. Dus het feit dat er zo getamboureerd wordt op het feit nee. dat er geen goed is tussen die twee, dat, daar moet je je vooral niet door laten verblinden. Nee, je moet gewoon met een koel cool oog blijven bekijken. Ja. Nu is, uh, wordt van Samson gezegd, uh, Jacqueline Rijsdijk, dat, dat uh, Samson wel een, uh, ja, een, een, een reaal politieker is. En iemand die zei bij ons in de uitzending, ben vergeten wie, nog meer dan Rutte zelfs. Dat gevoel ja. ik hem... ook, ja. Louis Tobach zei dat. Louis Tobak zei dat. Ja, nou, zeer een -politiek. Politiek. Bels. Bels. Bels. Bels. ja, Weet je, Het ja. zijn natuurlijk ook twee, twee, twee mannen van begin 40. Dat vind ik ook wel uh, buitengewoon plezierig. Waarom? Wat is daar leuk aan? Nou, het ziet er toch leuker uit dan die 65-plussers. Ja, die die zijn leuk. Die zijn okay. zien er leuk Nee, ja, Ze zijn pragmatisch. Um, dus ik heb wat dat betreft er ook wel vertrouwen. Die twee gaan we elkaar wel vinden. Dat, dat zie je nu al, dat ze elkaar wel kunnen vinden. Die chemie, Koendoes. Hans? Nou, ook oh. in Coendoes zitten dingetjes die voor Samson heel erg aantrekkelijk zijn. Bijvoorbeeld de vergroening, hè, de, de kolentax, uh, de rode diesel die, verd die verdwijnt. Mm -hmm. um, dus dat soort dingen. En uh, ja, dat, dat neemt hij vast mee dan. Is het uh, uh, zomaar als hypothetisch, uh, als de chemie niet goed is... dan kan je het nog zo eens zijn met elkaar. Dan krijg je nooit een goed kabinet. Omgekeerd, als je het op niks eens bent, maar gek bent op elkaar... kan je dan een kabinet... Uh... Beginnen, Max? Nou, het is een voordeel dat Mark Rutte het karakter heeft dat Mark Rutte heeft. Uh, <laughs> Die kan ik, ontzettend aardig, man, maar hij kan werkelijk alles verdedigen, heb ik de indruk. Ik kan echt met alle winden mee waar je. Dus ook met deze, deze, zolang je maar Indonesisch met hem gaat eten in zijn lievelingsrestaurant. En af en toe een tochtje over de vecht. En af en toe toch je over nee, maar Dat is natuurlijk wel iemand die gewoon het, het kan, die overstap maken van een kabinet met steun van, van Wilders naar een kabinet met steun van de Partij van de Arbeid. En Samson weet ik niet helemaal zeker of die zo'n zo realist is als iedereen denkt, maar dat moet blijken. Oké, okay. we gaan zo meteen door hier aan tafel in per centrum Nieuwspoort in Den Haag om uitgebreid te praten over alles wat hier vandaag op Prinsjesdag aan ons geoffreerd is. En dat doen wij na het nieuws, na de Ster. Na verkeersinformatie en weer bent u terug bij Villa VP. op tot zo meteen.